Dat waren de zombies. En daarvoor hoorde de Twin Forks. en uh, uh, Nee, daarvoor hoorde we eerst Young and Sick en Hard uh, Fetish. En daarvoor Twin Forks met Cross My Mind. Ja, we moeten even broodje eten, jongens. Alle spanningen en zo. En we hebben nog twee uur te gaan, hè, zo meteen. Goed, voor de mensen die uh, later eventueel hebben ingeschakeld... Uh, vanwege de stroomstoring vanmorgen in Zandvoort... loopt het allemaal iets anders dan, uh, dan uh, gebruikelijk het NOS-nieuws. Dat zult u moeten missen, dat ga ik u zo zelf vertellen. En aansluitend doen we dan het regio-nieuws. En voor de rest gaan we dan door met de vinyljaren. Natuurlijk! Die grap die draaien wel. De advertenties van onze adverteerders... die zullen er ook niet zijn. Daarvoor onze welgemeende excuses aan de adverteerders natuurlijk. Met name uh, autobedrijf Carimo, autobedrijf Zandvoort... Uh, verder Slinger Optiek. Radio Stiphout, Circus Zandvoort. Uh, allemaal excuses voor het wegblijven van uw advertenties. Maar dat komt vanavond allemaal weer in orde. Je moet begrijpen dat... Uh, alle mensen die hier werken zijn allemaal vrijwilligers. En ja, die hebben ook een baan. En onze hoofdtechnicus die werkt in Amsterdam. Dus die kan natuurlijk niet zomaar even uit zijn werk wegbreken. om hier weer de systemen op te starten. Dat gaat nog helemaal niet. Dus dat gebeurt. Vanavond is alles weer gewoon in orde. En. Uh... We doen ons best om er gewoon iets, uh, toch iets leuks van te maken. Dat lukt wel. Mensen die gerund zijn om in de ether te luisteren op de 106.9. Sorry, maar ook de zender is uitgevallen. En de meneer die dat ziet daarbij kan en die dat moet opstarten... die neemt zijn telefoon niet op. Dus die meneer die moet als hij luistert... Hallo, neem eens even die telefoon op. Dan kan je die zender weer aanzetten. Want die, die zender die staat natuurlijk bij Bouwers Palace. Of Palace heet dat tegenwoordig wel. In ieder geval, uh, ik zei het al, probeer u uh, zelf een beetje op de hoogte te houden van, uh, van het NOS-nieuws. Ik weet natuurlijk niet of wij dezelfde uh, dingen doen als zij, maar het komt erop. FM, voor Zandvoort en de regio. We beginnen met het NOS-nieuws uh, van twee uur. Minister Timmermans vindt het een grote eer dat hij door Nederland is voorgedragen als eurocommissaris. Wel denkt hij dat zijn werk de, als rechterhand van Jean-Claude Juncker veel eisend zal zijn. Ik zal alles geven wat ik in mij heb om de EU weer meer voor de en van de Europeanen te laten zijn. Een zware klus, maar nodig voor onze gemeenschappelijke toekomst, schrijft hij op zijn Facebookpagina. Minister Timmermans wordt in Brussel de rechterhand van Jonker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En het lijkt er daarmee op dat Nederland inderdaad de gewenste zware positie in Europa heeft binnengehaald. Maar hoe het in de praktijk uitpakt, dat moet nog blijken. Zo eh, zegt een correspondent, Tijn Sade. Bij de bekendmaking vanmiddag van de samenstelling van de Europese Commissie werd Timmermans door Jonker als eerste genoemd. Hij wordt mijn rechterhand sprak de Luxemburger. Sade, het werd duidelijk dat Timmermans er ook is om de geloofwaardigheid van de Europese Unie te redden. Jonker wil niet dat Brussel als een soort regelmaniak wordt gezien. Nou, dat zijn ze wel, maar dat goed, maar ja. In Berg heeft in een toren van de alarmcentrale van energieproducent Essent een ontploffing plaatsgevonden. Daarmee is niemand gewond raakt. geraakt, meldt de brandweer. Volgens Essent was er formeel niemand aan het werk op de plek. De oorzaak van de explosie kan het bedrijf nog niks zeggen. De ontploffing gebeurde bij een transportband... waarmee houtsnippers in de silo's wordt gepompt. Een silo staat in brand. Drie silo's zijn zwaar beschadigd. De stellage die om de silo's heen staat is instabiel geraakt door de ontploffing. En daardoor kan de brandweer niet dicht bij het vuur komen. Boven het terrein hangt dichter rook. De politie heeft de omgeving van de energiecentrale afgezet. Overigens is de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar door de explosie, zegt een woordvoerder van Essent. De stroomproductie gaat gewoon door. Misschien kwam daar die stroomstoring wel vanaf. je weet het maar nooit. Er is een grote hit op internet. Mensen van over de hele wereld die meezingen... met de tune van het tv-programma Bassie en Adriaan. Met de hulp van een karaoke-tekst zingen ze... niet altijd even verstaanbaar... mee met hallo vriendjes en hallo vriendinnetjes. We zijn overdonderd als je ziet waar het allemaal vandaan komt. Frankrijk, Duitsland, Brazilië, China, Australië... zegt Bas van Toor, oftewel clown Bassie. Het zet ons op de wereldkaart. Nu gaat natuurlijk iedereen zich afvragen... als die gasten zo bekend zijn, wie zijn het dan? Videosite dumpert.nl deed een paar dagen geleden een oproep... aan het publiek om hun buitenlandse kennissen te vragen... de titelsong mee te zingen. De aanleiding was een filmpje van een Amerikaan op YouTube... die het liedje probeert mee te zingen. Sindsdien verschenen er op internet tientallen filmpjes. Ja, ik heb er ook een paar van gezien. Dat is te gek voor woorden eigenlijk. Het kabinet blijft erbij dat de begrotingsstukken pas op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt. Premier, premier Rutte schrijft aan de Tweede Kamer dat hij geen aanleiding ziet... om af te wijken van de afspraken die met beide kamers zijn gemaakt. Volgens hem doet dat ook het meeste recht aan de grondwet. De premier, de premier reageert op een nieuw verzoek van de oppositie in de Tweede Kamer om de Prinsjesdagstukken nu al te publiceren. En tot zover het NOS Nieuws. En we gaan nu over naar het Regio Nieuws... met Angela de Koning. De... Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als vol: Nou, zo maar. Oké. Okay. De politie doet onderzoek naar een babbeltruc in Heemstede. In een appartementencomplex aan de Zandvoortselaan... sloeg maandagochtend rond 10 uur een oplichter toe met een smoes over taart. De verdachte meldde bij meerdere bewoners aan... met het verhaal taart voor de hele flat besteld te hebben. Want zijn moeder kwam er namelijk namens volgens de man wonen. Aan een van de bewoners vroeg de verdachte of zij hem 100 euro kon voorschieten. Dit heeft de vrouw gedaan. Later in de middag rond 4 uur kwam de man nogmaals aan de deur... en deze keer vroeg hij 50 euro omdat hij het suikervrije gebak zou zijn vergeten. Uiteraard beloofde de man terug te komen om het geld terug te betalen. Dinsdagochtend kreeg de huismeester van de flat lucht van het verhaal... en schakelde de politie in. Uit onderzoek bleek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 De wandeling start om 7 uur bij ingang Oase aan de Vogelenzangseweg. De excursie duurt ongeveer 2 uur. Deelname kost 57 per persoon en dat is inclusief een drankje. Heeft u zin om mee te gaan? Dan is aanmelden nodig vanwege het maximum aantal deelnemers. Aanmelden kan via www.waternet.nl-awd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 In alle bedrijfstakken nam het aantal vacatures af... met uitzondering van de sector openbaar bestuur. In de zorg, de handel en de industrie was de krimp het grootst. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. September start voorlopig garant voor mooi nazomerweer. De komende dagen krijgt de zon steeds meer ruimte. En in het weekend zijn temperaturen boven de 20 graden te verwachten. De temperatuur komt donderdag al uit boven de 20 graden, maar dan gooit de bewolking nog een route in het eten. Vrijdag wordt het wel een zonnige dag met 21 graden. In het weekend stroomt warmere lucht uit het Noordoosten het land binnen. Het grootste deel van Nederland kan dan rekenen op maximaal van 23 graden en hier en daar zelfs een graadje meer. Alleen in het noordelijke kustgebied wordt het door een matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot zover! Later dan u uh, gewend bent, uh, starten we. Maar ja, de timing loopt nu niet helemaal zoals het hoort. Maar ik heb u uitgelegd wat dat komt. Onze non-stop timer, die, uh, die doet het niet helemaal. Of doet het helemaal niet. Maar we gaan even goed, gewoon lekker door met uh, de vinyljaren. En. Uh, ja, nieuws hebben we dus niet. Dat hebben we u net laten horen. Dus. Uh, uh, helaas gaat dat allemaal niet, uh, niet, niet lukken uh, vanavond. Ook aan onze adverteerders natuurlijk nogmaals excuses. Vanavond komt alles gewoon weer, weer voor elkaar. En het komt voor de mensen die dat nog niet begrepen hebben. Allemaal door een stroomstoning vanmorgen rond kwart voor twaalf. Uh, we gaan uh, gewoon lekker bezig worden met uh, de platen liggen klaar. De die gaan weer draaien en uh, het wordt gewoon weer leuk. We gaan gewoon weer lekker vinyl voor u draaien. Op deze woensdag, de 10e uh, september. Wat heb ik allemaal nou? Uh, we hebben Sting. We hebben Muddy Waters. En we hebben uh, Queen. Ja. ja, we hebben die drie. Dus dat is een lekkere combinatie. En dat betekent de twee uur lang lekkere muziek. In de vinyljaren. De artiestenaam van Gordon Matthew Thomas Summer. Hij is geboren in Newcastle on Tire op 2 oktober 1951. En is een Brits muzikus en songwriter. Hij is natuurlijk commandeur in de orde van het Britse Rijk. Deze onderscheiding werd hem verleend door koningin Elisabeth. We kennen Sting natuurlijk allemaal als bassist van de legendarische band The Police. En toen dat na een aantal jaren niet meer doorging... Eh, toen is hij natuurlijk gewoon lekker voor zichzelf bezig gegaan. Ja. En heeft hij fantastische dingen gedaan. Um, het album wat we nu hebben, dat uh, staat een, uh, een titel op. Maar dat is in zo'n onmogelijk lettertype gedaan dat ik kan het niet lezen. Leuk is dat, hè? Ja, dat is handig. Uh, um, dus dat zoek ik nog even op, wat het precies is. Um, oh, zo, nee, Jongen, jongen, even wennen weer, hoor. Op deze stoel te zitten. Uh, we gaan door met uh, Muddy Waters. En Muddy Waters is natuurlijk een van de oude blues-giganten. Uh, uit de blues-traditie. De Rolling Stones Die waren grote fans van hem. En hebben zelfs hun naam aan hem te danken. Aan een uh, nummer dat hij uh, maakte dat Rolling Stone heette. We gaan uh, een van zijn bekendste nummers draaien, maar gelijk. Nummer 1 van kant 1. Hoop ik tenminste dat de kant 1 is. Even kijken. Uh, ja, dat klopt. Het klopt. Dus kant 1 kon ik ook al niet vinden. Als ja, er fout loopt op zo'n dag als vandaag, dan gaat het allemaal fout. Maar goed, dit heet Manage Boy. Hier is Muddy Waters. Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything. Everything gonna be all right this morning. Yes, I uh -huh. Oh, yeah. yeah. 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie, man. Sitting on the outside. Just me, and my mate. Y'all you know I made to moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man?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 too bad. Als van het nummer gehoord dat hij het samen met Mick Jagger zingt. <laughs> dat is natuurlijk wel vreselijk leuk. Muddy Waters, dames en heren. En dat is het pseudoniem van McKinley Morganfield. Ja, als je zo'n naam hebt, dan kan je geen blues meer zingen, vind ik. He? McKinley Morganfield in uh, Issaquina County, het Mississippi. Is hij geboren op 4 april 1913. En hij... Uh, hij is overleden op 30 april 1983, dus dat is al een aardige tijd geleden weer. En dat gebeurde in Westmont in Illinois. Hij was een Amerikaanse blueszanger en wordt in de bluesmuziek gezien als een opvolger van zijn voorgangers Sunhouse Willie Brown en Robert Johnson. In die tijd van de 100 greatest artists of all time, de beste artiesten van alle tijden, van Rolling Stone staat Waters op nummer 17. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Bekende bluesartiesten, en ik zei het al, ook de Rolling Stones zijn schatplichtig aan de man, want hun naam, de Rolling Stones, komt van een liedje van... Eh, van, van Muddy Waters. Dus daar komt het gewoon vandaan. U hoorde natuurlijk een van zijn bekendste uh, uh, werkjes. De LP waar het allemaal van afkomt heet Hard uh, Again. Nou, dat uh, kan je ook in gedachten bij hebben. Hard uh, Again heet het album en uh, dat heette natuurlijk Manish Boy. Uh, voor degene die uh, dat nog niet weet... ik zeg het nog maar één keer eventjes... dat u ons niet via de Ether kunt beluisteren. Dat gaat niet. Onze zender is nog uit vanwege een stroomstoring eerder vandaag. En uh, u kunt ons dus alleen beluisteren via de kabel. 104.5 via internet www.zfm-live.nl kunt u ook nog meekijken. En natuurlijk op de televisie uh, op het digitale kanaal van Siggo 40... En op het analoge kanaal binnen Zandvoort op 45. Dus dan bent u op de hoogte. In de ether zijn we dus even niet te volgen. Maar dat komt vanavond weer in orde. Uh, derde album wat, ik meegenomen heb, wat we meegenomen hebben vandaag is van Queen. En dat is een verzamelaar. En die heet gewoon The Greatest Hits van Queen. Uh, we gaan beginnen met een liedje dat ze volgens mij... Uh, ik weet eigenlijk niet wie er het, het eerste waren. Of, of die, die Amerikaanse discogroep, wie was er het eerst mee. Of Queen. Maar in ieder geval het basloopje waar het mee begint... Dat is duidelijk van, uh, van, uh, van, een, uh, van Rapper's Delight. <laughs> en in dit geval heet het Another One Bites The Dust. Hier is Queen. dat was Queen met Another One Bites the Dust. En het basloopje in het begin was geleend van Rappers Delight. Uh, dat uh, een disco hit was in uh, halverwege zo'n beetje de 70e jaren. Een van de eerste rap hits trouwens uh, ook nog. Uh, Queen, nou we kennen allemaal natuurlijk de geschiedenis. Frontman Freddie Mercury, een tijdje geleden alweer, uh, alweer zo'n twintig jaar geleden overleden. En uh, verder bestond de band natuurlijk uit John Deacon, dat was de basgitarist. Verder uh, Roger Taylor, die zat op drums. En natuurlijk Brian May. Queen is nog steeds actief, althans twee leden van die band zijn nog steeds actief. Brian May en Roger Taylor werken nog steeds samen. Onder de naam Queen en ze hebben nu als zanger aangetrokken Adam Lambert. Dat is een Amerikaan. Uh, die jongen die uh, werd uh, ontdekt eigenlijk... dat hij tweede werd bij uh, American Idols. En uh, uh, ja de heren vonden dat hij wel een beetje... de uitstraling van Freddie Mercury had. Dat kan natuurlijk nooit, maar goed. Een beetje wel. En hij doet het uh, verdraaid aardig. Ik heb uh, toen een paar live concerten van zo, uh, via YouTube gezien. Onder andere bij het, uh, bij het wereldkampioenschap... Uh, voetbal in Kiev. Heb ik het uh, concert gezien. En de man doet het best leuk. Maar het is natuurlijk... Never Freddie Mercury. Dat kan natuurlijk niet. Um, we gaan weer door naar... Een, uh, the Dream of the Blue Turtle. Zo heet het album. Ik heb het na veel uh, puzzelen en uh, dingen ontcijferd. The Dream of the Blue Turtle. Van Sting. Het is een album uit 1985. Ik denk dat het zijn eerste soloplaat is. Nadat de police... Uh, uit elkaar viel. Er staan uh, een paar prachtige nummers op. Onder andere uh, natuurlijk. If you love somebody, set them free. Die heeft u al gehoord. Uh, verder nog. Love is the seventh wave. En Russians. Nou, dat love is the seventh wave. Dat gaan we nu bedraaien. Ja. sting van het album Dream of the Blue Turtle.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 Rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. In de verwijzing naar de laatste, een van de laatste hitjes van het bandje The Police. Every breath you take. Summer is de oudste van vier kinderen. In het noordoosten van Groot-Brittannië was het leven niet gemakkelijk... vanwege het harde klimaat en de economische depressie. De werkeloosheid die was er heel hoog. En de redding van het gezin was het feit dat zijn vader een vaste baan had als melkboer. Summer had een natuurlijke aanleg voor muziek. Op negenjarige leeftijd maakte hij, als eerste songs, eh, maakte hij zijn eerste songs... en zijn eigen muziek op een oude gitaar van zijn oom. In 1966 kreeg hij van een vriend een zelfgemaakte basgitaar. Dit was zijn eerste kennismaking met dit instrument. In 1969 mocht hij gaan studeren aan een universiteit in de Midlands... maar dat hield hij slechts een maand uit. Na enige baantjes in de bouw en als buschauffeur... en zelfs als belastingontvanger... Eh, besloot hij in 1971 iets van zijn leven te maken... en begon een opleiding tot leraar. Tijdens de opleiding speelde hij basgitaar... bij een schoolrockbandje eh, Earthrise. In 1974 richtte hij samen met drie vrienden de groep Last Exit op. En in 1978, 1976 bouwde hij met eh, Frankus Timothy... Eh, wat zeg ik nou allemaal weer... Uh, in 1976 oh, huwde hij uh, wat is die nou met bouden, huwde hij Francis uh, Tamalty. En later dat jaar kregen zij hun eerste kind, Joe. Kort daarna besloot hij zijn baan als leraar op te geven, en trok met Last, uh, last Exit naar Londen om daar de Rockband, als Rockband, bekendheid te krijgen. Bijnaam Sting kreeg hij in het begin van zijn carrière toen hij bassist was bij een jazzbandje, waarmee hij regelmatig optrad in Newcastle. In die tijd droeg hij vaak een zwart met geel gestreepte trui, maar ja erbij. Uh, die zijn medemuzikanten deed denken aan een bij. Ja, he he. Uh, sindsdien gebruikt hij de werkelijke naam alleen nog bij officiële gelegenheden. Hij werd voor het eerst wereldwijd bekend als de bassist en zanger van The Police... die hij samen vormt met drummer Stuart Copeland en gitarist Andy Summers. Nog voordat de police in 1984 op hun hoogtepunt uh, uit elkaar ging... begon Sting met het werken aan zijn eerste soloalbum. Als begeleidingsband uh, nam hij daarbij jazzmuzikanten aan... onder andere uh, Brentford Massalis, Kenny Kirkland, Daryl Jones en Omar Hakim. Sting helde uh, zijn basgitaar in voor een gitaar. In 1984 nam Sting ook, band, uh, deed Sting ook aan Band eet mee. En deze werd uitgebracht met uh, de kersttijd. Nou, dat eerste album dus van hem, The Dreaming of the Blue Turtle, dat hebben we hier. En u hoorde: Love is the Seventh Wave. Uh, hij was ook buschauffeur. En is het volgende nummer dus aan hem opgedragen. Want dat is van. Uh, <laughs> Van Muddy Waters. En dat heet busdriver toch? Bus stop? Nee, busdriver, Toch? Busdriver. driver. Bus driver. Oké. Okay. Goed. Hier is Muddy Waters. En busdriver. driver. Johnny, de the boss man now. Wait tijd We're trying We all hit <phone rings> Don't De Blues, zoals de Blues <coughs> uh, gespeeld hoort te worden, vind ik. Muddy Waters uh, zei meestal dat hij in 1915 in Rolling Fork, Mississippi was geboren. Maar hij is eigenlijk in het nabijgelijke in Sequina County geboren. Hij groeide op bij zijn grootmoeder in Clarksdale, Mississippi. En op Stovallie, uh, Stovall, moet ik zeggen, Stovall Plantation. En zij was het die hem zijn bijnaam bezorgde omdat hij uh, altijd als kind in de nabijgelegen rivier speelde... noemde zij hem Muddy Water. Op zijn zevende begon Muddy met Montamonica, blues harp... en had daarmee veel bekijks bij de midden op het plein een deutje speelde. Later, op 17-jarige leeftijd, verruilde hij zijn Montamonica voor een gitaar... en speelde op lokale feesten. De zomer van 1941 en nogmaals in 1942 zou hij voor... Uh, Ellen Lomax en de Library of Congress. Legendarische opnames, maken, eh, wacht, legendarische opnames maken die later zouden worden uitgebracht als Down the Stovels Plantation. Vol zelfvertrouwen zal hij, zal hij daarop in 1943 uitwijken naar Chicago... om het te maken als muzikant en zijn bestaan als eh, sharecropper voorgoed achter zich te laten. Wat een sharecropper is, moet u mij niet vragen. Dat weet ik niet. Aanvankelijk overleeft hij als dagloner... en probeert als professioneel blueszanger aan de bak te komen... met de hulp van Big Bill Door Daarover te schakelen op elektrische gitaar... Uh, zal, hij, zal hij mee de basis leggen voor de Chicago Sound. Zijn eerste opnames voor Columbia blijven... Uh, onuitgegeven en pas in 1948 breekt hij door met uh, Can't Be Satisfied. Uh, Voor wat hij uh, toen nog. Uh, wat toen nog het Amstel... Hey, wat staat er nou? Oh, ja. Aristocrat label. label. Ja, ja, Aristocrat Label Records. Veranderde dat jaar in Chess Records, genoemd naar de broers Leonard uh, en Phil Chess. Aanvankelijk koppelde zij hem aan Ernest Big Crawford, maar uh, geleidelijk aan verzamelt hij de allerbeste muzikanten rond zich. Lil Walter, Jimmy Rogers, uh, Edgen Evans en Otis Spann zullen in de vroege jaren 50 uh, de scene beheersen in combinatie met componist Willie Dixon. Coochie Coochie Man, I just want to make love to you and I'm ready. Brengen hem eh, commercieel succes. En dat gaat dan allemaal over Muddy Waters. En dan hoort je dus, zijn naam heeft hij van zijn oma gekregen... omdat hij altijd in de modderige rivier speelde. Nou <laughs> ja, zo kan het. Ja, het nummer... ja zo schoon is die Mississippi niet hoor. Nee, dus dat dacht ik ook. Nee. En eh, het nummer wat we hoorden heet Bus Driver. Queen, want die hebben we ook nog vandaag. Ja. Oh, welke? Eh. Uh, Je hebt mij dat niet verteld. Nee. Nou ja, we gaan het nummer doen waar ze eigenlijk een beetje mee doorgebroken zijn. Ach jee. Killer Queen. Oh. Ja. Killer Queen. It is Queen. She keeps some more chandel in a pretty cabinet. Let her be cake, she says, just like Marie Antoinette. She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Metal man trying China And down to Gage your minor then again killer. incidentally She's that killer queen Love you came naturally From Paris It's naturally, naturally. She couldn't care less Prestigious and precise She's a killer Queen, gunpowder, teen. Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Necessarily out of action, temporarily out of time, so absolutely try. she's allowed to get you, she's a killer. Cream, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, you'll yes, see it's a boy of mine. you recommend it at the price, Insatiable and appetite. Wanna try, drive Van het album Sheer Hard Attack. Daar stond het op: dat was al uh, het tweede of derde album van Queens. Ze hadden daarvoor al platen gemaakt. Maar die waren op de een of andere manier zeker in Europa niet opgevallen. Uh, maar die derde LP, of uh, weet ik weet niet meer precies wat nou de derde of de tweede was, potverdorie, de derde dacht ik. Uh, die viel ineens wel op en met name natuurlijk door dit nummer, Killer Queen. Het werd een uh, gigantische hit en vanaf dat moment was het kostje voor Queen natuurlijk gekocht. Want daarna kwam de overtreffende trap, Night at the Opera, met natuurlijk uh, de Bohemian Rhapsody erop. En dat, daarmee was hun naam echt definitief. Helemaal gevestigd, want dat nummer staat nog steeds. Wordt nog steeds gezien als de ultieme rocksong. Hoewel het eigenlijk een beetje bij elkaar geraapt zootje is. Maar, maar misschien hoort u, uh, hoort u hem later nog, want u hoort hem zo vaak. Ik weet niet of we die vandaag ook doen. We hebben andere leuke nummers van ze. Queen, dus begonnen als een echte gitaarband met piano, verafschuwde de synthesizer, dat stond er ook op de platenhoes. No synthesizers. Alleen ze zijn later een beetje inconsequent doorgegaan. Want toen ineens was het alleen nog maar synthesizer En elektronische drums. En weet ik het allemaal niet. Maar goed. De evolutie zullen we maar zeggen. Killer Queen dus. Van Queen. We gaan door met Sting. Van het album The Dream of a Blue Turtle. En uh, dat nummer dat heet Russians. Moeten we dat eigenlijk niet boycotten? Nee. Nee? nee, deze niet. Oh, gaan de Russen stollen boycott. Nou, vanuit. Nou, sting okay. maar niet. Nee, sting maar niet. Nee. Oké, okay. Russen. The Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view It would be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can String en het nummer, dat heet uh, Russians. Het is uh, drie uur intussen en uh, ja nieuws en weer en reclame blijven even achterwege, want uh, vanwege een stroomstoring vanmorgen uh, werkt de server waar dit allemaal op staat, werkt nog niet. Uh, dat komt uh, vanavond allemaal in orde. Dus uh, aan onze adverteerders: uh, Carimo, autobedrijf Sandvoort, uh, Radio uh, Slinger Optiek. Circus Standvoort uh, en Heintje Dekbed. Natuurlijk uh, even onze excuses voor uh, dit ongemak. Vanavond zullen alle reclames gewoon weer uitgezonden worden. Als alles weer gerepareerd en werkt. Zo gaat het nou eenmaal. Sting dus. En het nummer dat heette uh, Russians. Sting deed in 1984 mee aan Band Aid. En uh, deze single werd uitgebracht in de kersttijd. De opbrengst van het geld... ...van het lied dat ging naar Afrika om de armoede te verbeteren. Armoede te verbeteren? op het niet te doen. Armoede te verbeteren. Nog betere armoede dus. Uh -huh. uh, ja, een rare zin hoor. Om de armoede dus te bestrijden uh -huh. moet dat zijn. In 1997, 1997 <lacht> speelde Sting mee in uh, de Royal Albert Hall... ...voor een goed doel...